9 uur, Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Minister Schippers van Volksgezondheid ziet af van de eigen bijdrage... voor de spoedeisende hulp. Het kabinet wil de mensen 50 euro laten betalen... als ze zonder verwijzing van de huisarts... met een niet-acute klacht naar de spoedeisende hulp van een ziekenhuis gaan. Volgens de minister blijkt die maatregel uit het regeerakkoord... praktisch en juridisch niet haalbaar. Niet-acute bezoeken aan de spoedeisende hulp... worden namelijk niet gedekt door verzekeraars. Patiënten betalen die kosten nu dus al zelf een eigen bijdrage vragen heeft alleen zin als het gaat om verzekerde zorg, aldus Schippers. Nederlandse gemeenten gaan amateuristisch om met hun vastgoed. Daardoor verspillen ze jaarlijks 300 tot 400 miljoen euro, meldt het tv-programma Nieuwsuur op basis van een rapport van de TU Delft. Gemeenten zijn te veel geld kwijt aan onder meer gas, water, licht en onderhoud. Daarnaast verhuren ze woningen en bedrijfsruimtes te goedkoop. Ook staan gemeentelijke panden vaak onnodig leeg. In nieuwsuur blijkt dat gemeenten soms niet eens weten hoeveel vastgoed ze hebben. Een Amsterdams raadslid kreeg vorig jaar te horen dat de gemeente ongeveer duizend panden had. Later bleek uit onderzoek dat het er ruim twee keer zoveel waren. De Syrische president Assad heeft westerse landen gewaarschuwd geen wapens te leveren aan oppositiegroepen. In een interview met de Frankfurter Allgemeine zegt hij dat de wapens in handen van terroristen zullen vallen. De terreur zal vanuit Syrië naar Europa worden geëxporteerd, zegt hij. In het interview spreekt Assad verder tegen dat het regeringsleger gifgas heeft gebruikt. Washington zegt dat er 150 doden door chemische wapens zijn gevallen. Als daarvoor ook maar een snipperbewijs was geweest, zegt Assad, dan hadden Washington, Londen en Parijs dat wel in de openbaarheid gebracht. Het weer, vanuit het zuiden klaart het flink op en stroomt zeer warme lucht het land in. Minima vannacht 15 tot 20 graden. Morgen veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Het wordt dan 28 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is twee over 9, goedenavond. Hatim Filali en Hisham. Uh, ik zeg het, dat is één naam. Ja. Hatim Filali, Hisham en Andreas Fleischman zijn bij mij komen zitten. Goedenavond, heren. Hatim, comedian, MC en Andreas, adjunct-directeur van de Meervaart. En daar zitten sinds een tijdje tjokvol Marokkaanse Nederlanders. En die komen af op Hatim en nog veel meer mensen. En dat is bijzonder, want Marokkanen zijn uh, van oud her of van oorsprong niet zo geneigd om naar het theater te gaan, begrijp ik. Nee, nee, nee. klopt inderdaad. Waarom maar, niet eigenlijk? Uh, ik denk dat het te maken heeft met het. Uh, ja, we hebben sowieso al thuis al een hele leuke theater. Wat dus, uh, oh, uh, Nou ja, goed. Kijk, als stel dat mama boos is. Hè, dan ja. uh, dan wordt we graag overdreven. Wordt er graag geschreeuwd. Ja, dan doen we echt een Bollywood film in huis. Er valt ook genoeg te lachen thuis. Er valt genoeg te lachen. Dus ja. waarvoor zouden we dan, je dan voor moeten de deur betalen? Doe we niet voor de deur ja. uit. Inderdaad. Nou, dat en nog veel meer redenen waarom Marokkanen misschien van nature niet naar het theater gaan. Maar nu dat wel doen. En het zit er chockvol. En natuurlijk over hebben we het zo meteen over. Wat is dan Marokkaanse humor? En bestaat dat wel? Dat zo. En Erben, die is er natuurlijk, mijn hoop, in bangersportdagen op maandag. We ja. hebben het zo over wielrennen, uh, met en over Bouke Mollema, ja. want die had een, uh, een fijn weekend. Die heeft echt een fantastisch weekend gehad. En dat een paar weken voor, voor de, de, de Tour de France. Ja, leg de drukte maar lekker op. Ja. Ja. En, ja. en het gaat hem ook helemaal worden dit jaar. Ik heb weer goede hoop. Zometeen Bouken Mollema, <laughs> dus weer goede hoop. Mee twitteren kan natuurlijk. Hashtag Today is topics. Gaan we gaan beginnen met nummer 5. En daar staat het probleem van de alpaka's. Een hele lelijke beesten met slecht gebit en een vleemde pluk haar op de kop. Ondanks hun spuuglelijkheid zijn ze ontzettend populair. Dit jaar werden namelijk al meerdere beesten gestolen. Hobbyboeren, die deze lama loekeluis hebben, die maken zich een beetje zorgen. Ja, zeker. Uh, zeker is dat erop. En um, het is ook helemaal niet zo ingewikkeld, namelijk, om die alpaka's te lokken. De, uh, uh, sorry, alpaca? Sorry, alpaka. alpaka. Het is alpaca, ouwe. Alpaca. Nee, nee, nee, serieus. Het is echt alpaca. Kom aan. Alpaca. Nee, echt. Het is... Nee, laat ik maar. Uh, die beesten, die worden dus gestolen. Uh, als je uh, even luistert, misschien, misschien kun je dit horen. Nee, nee. Uh, uh. Nou, ik weet niet of je dit gehoord hebt, maar nee. dat was dus een, een etende alpaca. Ik sta uh. met voer in mijn hand en ze komen zo naar me toe. Ja, kortom, lelijk, niet al te snuggen... aanhankelijk die beesten die vragen er eigenlijk om, om gestolen te worden. Het zijn hele nieuwsgierige beesten. Uh, uh, ze, zijn, uh, ze, komen, ze komen meteen kijken wat er aan de hand is. Uh, nou, het zijn gewoon echt beesten die heel makkelijk uh, mee te nemen zijn. En uh, hier op uh, deze hobbyboerderij in Hoge Karspel... maken de uh, eigenaren zich ook best wel zorgen. Zij houden de beesten dicht bij zich, vooral s'nachts. Ja, lekker met de alpaca in bed, net zoals vroeger met de lama. Het schijnt ook zelfs dat de alpaca is sowieso ontstaan... Kortom continu in spanning en dan zal de bewaking van die beesten ook wel vrij hoog zijn. Uh, ja, eigenlijk, eigenlijk helemaal niet. Uh, uh, je, kunt, uh, je kunt het, het terrein oplopen uh, als je wil, maar uh, ja, dit, dit, dit gaat nu wel heel erg klinken als een uitnodiging. Hè? Ja, ja, nogal ja. Uh, uh, je, de beesten, uh, hoewel, hoewel dus heel nieuwsgierig, uh, uh, laten we het maar ophouden dat ze op afstand, op afstand uh, blijven nee. en, uh, dat die het niet moeten proberen hier. Nou ja, sorry, maar je zei net dat die beesten heel makkelijk naar je toe komen als je met een beetje zitten zwaaien. Niet? Wel, dat zei je wel. Je zei nu dat die alpaca's heel nieuwsgierig zijn. Alpaca? Uh, nee, nee, whatever. <lacht> het is de lelijkste plek van Nederland. Staat op twee. Um, de Mandela-brug bij Soetermeer. Je zou kunnen zeggen dat het een beetje de alpaca onder de viaducten is. Maar er gaat nu iets aan gebeuren. Wie regelmatig van Utrecht naar Den Haag rijdt of omgekeerd, die kent het zeker. Dat uh, glazen gebouw, voetgangersbruggen over de A12 heen. Het station maakt er ook onderdeel van uit. En dan uh, staat reclame voor Zoetermeer op. Maar reclame voor Zoetermeer is het niet echt. Nee, want het is dus super lelijk. En dat vinden de mensen ook die eroverheen fietsen. Ja, ik vind het zelf ook niet mooi. Als ik heel eerlijk ben, vind ik het niet mooi. Nee, nee. Het is uh, te flats, Het is uh, er zit niks van schoonheid, in ieder geval in mijn ogen, niks van schoonheid aan. Tot vandaag dus. De wethouder heeft een plannetje en gaat die Mandela Blug oppimpen. Hier komen plantenbakken, dus het hele aanzicht wordt veel groener.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 Letters. Ja, wat dat betreft denk ik ook dat die hele televisiebranche... die hele literatuurbusiness nog wel eens een keertje gaat verslaan. In ieder geval zijn de omwonenden bij blij met Pim Bridge. Nou ja, ik woon hier al uh, 30 jaar en uh, ben niks anders gewend. Maar uh, als ik het goed heb gelezen zijn er uh, veranderingen in gang gezet. Dus, uh... gaat vandaag wordt de eerste bloembak geplaatst. Oké, oh kijk. Nou, dat is al een uh, vooruitgang. Dat is inderdaad een vooruitgang. Maar goed, laten we eerlijk zijn. Als er een alpaken over de brug zou heen braken, dan zou dat ook een vooruitgang zijn. Op drie dan, orgaandonatie nieuws. Brabant heeft het hoogste percentage orgaandonoren van Nederland. 28,5% van de Brabanders is bereid om organen af te staan na zijn of haar dood. En in Goorlen hebben de meeste mensen een beslissing genomen. 51,9%. Goorlen staat al jarenlang bovenaan wat betreft het aantal orgaandonoren. En ik ben op zoek naar het geheim. Hoe kan dat nou? ik zou het niet weten worden jullie een beetje gepusht of zo Van... nee eigen nee? ja, wat stelt u allemaal beschikbaar Oh, ze kunnen gebruiken ze mogen alles eruit slopen ja ja alles mag gesloopt worden maar dat geldt niet voor iedereen hoor in Gorle zijn ook mensen die geen donor zijn Ko dan komt de meneer aan ziet er gezond uit daar ben ik Ik voel me gezond ook ja ja zo ik eruit zie zo voel ik me zeg volgens mij heeft u een prima stel longen prima hart gewoon hart alles goed Nieren, leven vrouw ja. alles ja ja vrouw is niet echt een orgaan hè en <laughs> dan heeft u ook vast een donorcordeel nee heb ik niet. Hey, ik heb er één gevonden, want dat wel wel. 52% van de goorlenaren heeft dat wel. Jullie staan nummer 1 in Nederland. Jullie zijn de meest gulle mensen wat betreft lichaamsonderdelen. Uh, Alleen, ik snap niet waarom. Nee, ik ook niet. Nog wel even dat uh, codicil invullen, hè? Nou, Nou, ik zal erover nadenken. Ja? Ja. Maar uh, moet ik nou iets betalen of zo? Nee, hoor. Meen je dat nou? Uh, uh, natuurlijk meent hij dat. Je gaat hem toch niet betalen omdat hij jou interviewde? Is dat zo? Nee, Natuurlijk, ja. een raarste vraag ooit. <lacht>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 Ja, maar ook op de markt kan je tegenwoordig dus ook al vaak pinnen. In 2012 konden bij zo'n 50% van de marktkramen gepind worden. Al zijn er mensen die er, ja, die willen er gewoon niet aan. Het is alsof ik een bommetje neergegooid heb bij deze tafel. Drie marktkoopmannen en een meneer van de bloemenwinkel. En de drie marktkoopmannen hebben wel of geen pin? Ik heb geen pin. Bewust niet? Uh, ik zou het niet weten, ik heb daar geen reactie op verder. Precies, geen commentaar. Moet ik het nu betalen? Ik heb pertinent geen pin. Waarom niet? Ze kennen nog niet eens de hier ga je, je automaten beveiligen, laat staan dat wij hem beveiligd hebben. <laughs> Dat is nummer één. En dan nummer twee, als ik aan de ene kant van mijn kraan sta. en ze nemen aan de andere kant mijn pinautomaat mee. wie gaat er betalen? Dus dan ben ik altijd verliezer. Precies. Dus jij blijft gewoon lekker content. Ik blijf alleen maar, dat is alleen maar mogelijk. Dat was vroeger zo. en dat moet weer zo komen. Precies. Conclusie: er zitten geen voordelen aan pinnen. Pasta. <lacht> Tot slot nog nummer één. en dat is het weer. Morgen is het namelijk warm. Woensdag dan draaien de Polen. en ligt Nederland ineens op de Evla. We gaan ons opmaken voor twee. Aparte dagen. Oh, dat zijn de ergste. Ik bedoel, koud is prima, warm, lekker, heet, whatever. Maar goed, aparte dagen, dat is verschrikkelijk. Helga, wat gaat er gebeuren? Ja, extreem heet wordt het, uh, Jeroen. Het komt omdat er uh, heel warme lucht in aantocht is... Ja, extreem heet weer door knijptertje warme lucht uit Afrika. Temperaturen lokaal soms wel 35 graden of meer. In pizza-overs mag het ons iets warmer. Het is de hitte hittes. Ik denk eigenlijk dat het voor heel veel mensen en dieren... gewoon een beetje te veel is van het goede. Maar ja, waarom weer? dat gaat in Nederland nooit goed. Er komen altijd buien aan. Vanaf woensdagmiddag, donderdag, misschien echt wel noodweer. En daarna is het ook helemaal gedaan. Als je niet van de hitte houdt, dan moet je vooral op vrijdag en zaterdag weer naar buiten gaan. En dus? Ik bedoel, één vraag, maar die kunnen we nu niet beantwoorden. Hoe maak je eigenlijk een barbecue schoon? Huh? Goed, fijne ja. avond. Wat? Oppassen geblazen dus, want door de hitte kunnen er ongelukken gebeuren. Vooral als je niet zo lekker in je velletjes zit. Er is een kans op hittestress. Hittestress, hittestress in aantocht. Was er nand? Ja, ik denk dat dat woord een beetje overdreven is. Uh, kijk, hittestress dat is iets wat bij, uh, bij bij zieke en zwakke mensen kan voorkomen als het heel erg warm en vochtig is. Maar uh, ja, ach, ach. Die bejaar ook altijd met een gedoe. Kijk, het is gewoon warm. Ja, nou lekker toch? Dat zou ik zeggen. <laughs> uh, korte broek aan en um, ja, uh, uh, prima. 46 graden willen mij en meneer zit het, het. Prima. Uh, Erban en een korte broek? Ja, je hebt ja. een korte broek aan, toch? Zeker. de Zeker. Zomer. Zeker en jij schriet je benen ook, toch? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, Oké, nee. nee, nee, nee, nee. nee, dat nee. is nee. nee. okay. straks Dat Marokkaanse werkwoorden gebruiken ze als een Nederlands voltooid deelwoord. Kom, kom Marokkaan aan en toen zegt hij. Ik heb hem gehulukt. Gelukt! <lacht> dus werkwoord is. heluk! ik huwelijk. Jij huwelijk. Wij huwelijken. Wat is de verleden tijd? Hulukte. Uh, team, wat is dat? Gehulkt? In elkaar geramd? Hulk, Ja, dat is Huluk. een beetje kapot maken, uh, afmaken. Dat is een, een hulkje meh. Dus, uh, dat is het een beetje. <laughs> ik zag je net al in beweging. Alsof <laughs> je iemand in elkaar hebt buiten. Inderdaad. Dat was Salaheddin, geloof ik, hè? Comedian. Ja, Salaheddin, ja. ja, klopt. Marokkaanse cabaretiers zijn mateloos populair. Uh, avond aan avond staan ze voor een uitverkochte zaal. Bijvoorbeeld Theater de Meervaat in Amsterdam. En dat terwijl, je zei het uh, net zelf al, de meeste Marokkanen, en dat zeggen ze zelf... Maar met moeite het theater in te krijgen zijn. Hatim Filali hier van de Marok Comedy. Marok Comedy. Marok Comedy. En Marok Comedy. En Andreas Fluisterman, adjunct directeur van de Meervaart, zitten we mij in de studio. En Hisham en Adere, comedian. Goedenavond, heren. Goedenavond. Um, je zei net, Hatim, ja, uh, het is thuis al cabaret. Als moeder zich boos maakt, dan is dat wel, kan dat enorm om te lachen zijn. Maar voor de rest, uh, even afgezien daarvan... het um, zit min misschien minder in de cultuur? Wat, wat is het dat... Nou, het zit niet meer in de cultuur. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt in Marokko... Uh, hebben theaters buiten. Verhalen, vertellers enzovoort enzovoort. Mm -hmm. Die zijn heel vaak buiten, dus het is... Als je naar buiten komt, dan zie je dat al daar staan. En uh, hier qua in Nederland, um, ja, een simpele voorbeeld, een Najib Amhali. Hmm. Uh, die is al een jaar van tevoren, anderhalf jaar van tevoren, is al uitverkocht. Ja. En wij Marokkanen, tenminste de meeste, wij zijn niet van het plannen. Hmm. Ik bedoel, een, een, een, een Nederlandse blanke man, die gaat rustig een jaar voor de tijd even een gidsje doornemen. En dan, ja. dan, daar wil ik naartoe, daar wil ik naartoe. En bij ons is het meer van, uh, hey, heb je het gehoord? De morgen speelt Najib daar, kom, we ja. gaan er naartoe. Ja. Maar ja, is is Andreas, jij ja. als adjunct-directeur van de Meervaart, het gaat supergoed. Kan ik morgen een kaartje kopen voor morgen of zit het dan al vol? Nou, niet voor, niet voor uh, Najib Amhali helaas. Nee. Uh, nee hoor, er zijn, uh, nee, dat, dat is ook niet zozeer het probleem. Er zijn gewoon uh, tegenwoordig gewoon kaartjes te krijgen voor alles. Ja. Pardon. Nee, maar ken, dat, kennelijk raken de Marokkaanse voorstellingen dus niet zo snel uitverkocht, begrijp ik. Nou, nee, de, waar wij nu met niet mee zijn begonnen, dat raakt uitverkocht. Maar dat gaat allemaal redelijk op het laatste moment. Dus mm -hmm. het is niet zo dat als je het uh, uh, een maand van tevoren in de verkoop <tus> gooit... dat er gelijk een, een rij bij de kassa staat. Dat nee. niet. En uh, dat, dat is ook leuk, uh, want daardoor komt er ook ander publiek binnen. Ja. Mensen die later beslissen, uh, veel jonge mensen. Uh, wat, wat, voor, wat voor soort publiek? Hoe oud? Nou, dat zit zo'n beetje tussen de meesten, zo'n beetje tussen de 20 en de 40. Ja. Uh, veel Marokkanen. Ja, ja, ja, ja, veel Marokkanen. Maar we zagen vrijdag ook wat Surinamers ertussen zitten. En, ook, Surinamers, en er zijn ook een paar Nederlanders die gewoon elke keer komen. Ja. Want het is helemaal niet zo dat het een puur Marokkaanse avond is. Alleen de, de, het tintje is Marokkaans. Dus ja. de verhalen zijn wel... Nou ja, wat je dan nou net hoorde van Saladin, die was er niet. Maar vergelijkbare verhalen. Dus, ja. Het is voor Nederlanders vooral ook leuk, omdat... kijk, voor, voor Marokkanen is het een beetje thuiskomen. Van ook eindelijk een plek waar een keer hun verhaal wordt verteld... of vanuit hun perspectief wordt mm. verteld. En voor Nederlanders gaat er ook weer een wereld open... omdat wij natuurlijk uh, ja, ja. Uh, dat niet allemaal weten. Zometeen over wat er... Uh, of het bestaat, überhaupt Marokkaanse <tus> humor, uh, uh, dat zo. Maar um, jij begon ermee, ja, Tim. Dacht jij toen, of was er een zeker moment dat je dacht... nou, dit is een gat in de markt... Je ja, moet is, meer Marokkaan op het podium zetten. Het, het is niet dat ik ermee ben begonnen. Natuurlijk. Nee, maar er, waren altijd er zijn uh, meerdere Marokkaanse comedies en ja. al. Alleen ja, ik merk er wel van, uh, ja, uh, er, zijn niet, er zijn niet echt comedy shows... Uh, bijvoorbeeld voor het Marokkaanse publiek. Uh, dat in in een Franstalige landen heb je dat wel heel veel. Uh -huh. En dat loopt echt als een tierenlieren daar. En, en toen dachten we van, ja, goed, laten we dat eens even hier proberen, kijken hoe het is. Maar jij bent comedian en als jij dan naar je publiek keek, dacht je, oh, er zitten wel heel veel Marokkanen. Ja, nou, ik, ik, ik was comedian. <laughs> nu niet meer. Nu ben ik meer de organisator en de presentator van de avond. Ja. Maar uh, de, de, kijk, humor is internationaal en uh, dus ook van Marokkanen. En als het uh, in Frankrijk of in België, dan lopen de zalen daar gewoon plat. Mm. En ja, uh, dan moeten we dat ook hier in Nederland hebben en ja... Uh, en in overleg met, met Andreas van der Meervaart hebben we gekeken... van oké, okay, oh. zullen we het zoiets gaan proberen? Wat, wat zit er in de zaal bij Najib, Amali? Ik denk dat 80 tot 90 procent wel Nederlands is. Ja? Ja, ja dat, is, dat publiek ja. is steeds, dat zijn steeds meer Nederlands. Maar ook inderdaad om de reden die, uh, die Hatim net noemt... is omdat het zo snel is, is uitgekocht. Is dus je moet er ja? zo snel bij zijn. Uh, en dat is niet iedereen. Nee, en nee. ik begreep dat uh, veel Marokkanen denken... nee, hij is altijd Hollands. Maar dat zo. Eerst Rihanna. Ja.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 Diamonds, Je luistert naar BNN Today op Radio 1 in Exit Holland. Hoor je zo meteen waarom ze in Brazilië wit heet zijn over buskaartjes die in prijs verhoogd zijn? Het gaat over iets meer dan dat. Meen praten we je op Twitter met hashtag BNN Today. Maandag dan is onze sport-sultan Erwin hier. Het was weer een uh, goed weekend voor het Nederlandse wielrennen. Ja, dat was, dat was het zeker. Want Lars Boom won namelijk de sterren ZLM Tour. Maar dat, wat nog, iets wat nog veel knapper is... is dat Bauke Mollema is gewoon tweede geworden in de Ronde van Zwitserland. De Ronde van Zwitserland, dan denken van... ja, is dat een grote ronde? Ja, dat is best wel een grote ronde. Na de Vuelta, de Giro en de Tour de France... is dat een hele, hele belangrijke... Uh, de vierde ronde. De vierde toch? ronde wordt ja. genoemd, ja. En het... Uh, en het is een paar weken voor de Olympische, nee, voor, voor de Tour de France. Dus het is uh, een prachtige opmaat. Ja, Bauke werd dus tweede door een hele goede laatste tijdrit. Hij komt net niet aan de tijd van de Est-Kangert. Die reed 52-17. Mollema is acht seconden trager, maar heeft wel een dijk van de beklimming gereden. Bauke Mollema, goedenavond. Goedenavond. En gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Nou, een van jouw beste prestaties ooit. Dat, dat moet fantastisch voelen. Uh, ja, in een tijdrit denk ik wel, tenminste. In, in een gewone etappe is een overwinning natuurlijk altijd mooier dan een, dan een tweede plaats. Maar mm. uh, ja, die heb ik dan vorige week in een, in een etappe in ieder geval ook nog gehaald in Zwitserland. Maar uh, ja, ik, was, ik had een heel goed gevoel. Het uh, was gewoon een hele mooie week en uh, mooi om zo af te sluiten. Ja, Bouke, ik heb het idee dat je een beetje bent veranderd. Van de afgelopen jaren was het eigenlijk een beetje die nuchtere Groningen. Maar je bent een beetje gegroeid naar een echt een brutale wielrenner. Ja, goed, dat weet ik niet. Uh, kijk, maar je uh, durft uh, nu de... veel meer aan te vallen. Je bent brutaler gaan rijden. Ik heb het gevoel hè, dat je echt voor de winst gaat rijden. Ja, dat is zo. Maar dat, dat doe ik ook zeker. Maar kijk, uh, wil je wil je kunnen demareren en wil je echt uh, ja, mee kunnen doen in de finale van een koers uh, door aan te vallen, ja, dan moeten, moeten de benen natuurlijk goed zijn. En als je net, uh, net misschien een stapje minder goed nog bent, ja, dan is dat gewoon lastig. En dan, uh, ja, dan word je, kun je vaak niet veel meer dan volgen. Maar als je net uh, ja, misschien een stapje, stapje hebt gezet, uh, wat ik denk in ieder geval dit jaar uh, zeker heb gedaan. Ja, dan kun je denk ik net wel die, uh, ja, die dat, aanval plaatsen. Is dat ook niet een klein beetje het verschil tussen, uh, want ik hoor ik hoor je alweer stapjes zetten? Daar word ik echt heel erg kriebelig van. Want ik hoor altijd heel veel voor <laughs> zeggen van ik zet stapjes. En dat, je alle, dat ze allemaal zo goed voorbereid zijn. Um, dat was ook heel erg met de blancoploeg. Iedereen die voorbereiding is altijd geweldig. Maar juist die brutaliteit. Heeft dat er niet zo juist voor gezorgd dat je, dat je ook gewoon echt een keertje hoog eindigt? Nou, misschien wel inderdaad. Zeker die rit die ik ook won. Kijk, uh, soms moet je er gewoon voor gaan. En uh, ja, uh, op zo'n moment... Uh, dan, dat... In één seconde moet je gewoon denken van ja, nu val ik aan en uh, ja, dan loop je misschien een keer een risico dat het misloopt. Maar uiteindelijk levert dat dan wel een uh, etapoverwinning ja. op. En, en ook, ook die, uh, ja, die ene laatste dag dat ik nog tweede werd, uh, uh, ja, zorgde ja. ik eigenlijk voor de schifting. Dus inderdaad, uh, misschien moet je dat vertrouwen, vertrouwen krijgen. Dat vertrouwen. Nou zei net al eventjes Erben in, in de opening ja, over hoe lang is de Tour? Twee weken, drie weken? Nou, hij komt Na, er Over Anderhalve week. Ja, dat legt uh, fijne, fijne druk op je schouders. Kan je, kan je deze vorm doorzetten? Ik hoop het wel, ja. Dat, uh, ik maar heb er ook vertrouwen je dat? In... Ja, nee, ik, heb, ik heb er vertrouwen in. Kijk, ik denk dat ik nu uh, het niveau zeker wat ik bergop had in Zwitserland, dat heb ik denk nog nooit eerder gehad, uh, ja. zo constant en zo goed. En uh, kijk, de toer is natuurlijk natuurlijk een ander niveau. Alleen ik denk wel dat ik uh, ja, nu met deze ronde in, in mijn benen gewoon nog uh, ja, een stapje zet, zullen we maar ja. zeggen. En hoe ga je dat dan doen? Uh, nou, ik hoef niet veel meer te doen eigenlijk. Eh, vooral is er nu voor. Van, uitrusten? Ja, nee, de komende dagen zeker wel, want het uh, was toch een uh, etappekoers van negen dagen. Ja. En vooral de maand, uh, de maand voor Zwitserland heb ik ook heel hard uh, getraind, heel veel uren gemaakt. En uh, ja, ik ga nog wel op donderdag nog een keer goede training doen. Ik zijn nog het NK, uh, NK Wielrund in Kerkrade, komende week zondag is dat ook een uh, zware wedstrijd. Ja, hey, voor de rest is het gewoon heer, uh, fris aan de start. Ja, hey, Bauke, ik, nu heb ik een probleem. Want ik heb, nou, nou. doe ik namelijk ieder jaar mee, doe ik namelijk mee aan de Tour Toto. En die speel ik altijd ja. met vrienden. En ik wil, de, voor de mensen die je in de toertoto zetten, wil je ook graag een beetje voor zijn. En ik ben graag voor een Nederlander zijn. Nu stel ik altijd Nederlands op in mijn toertoto, En ik eindig altijd dramatisch een beetje onderaan. <laughs> Wat, is, Wat is de moet vraag, ik dit jaar, Moet ik dit jaar nog Nederlands opstellen in mijn toertoto? Uh, nou, dat hoop ik wel, ja. Nou, nu, ben ik, nu ben ik overtuigd van jou, hè. Want jij bent echt gewoon, als je tweede wordt in de Ronde van Zwitserland... Dan, uh, dan, ga, dan ga je, ga je punten voor. Maar zijn er nog meer wielrenners waarvan jij denkt... Van, die gaan echt, die gaan niet alleen meedoen... maar die gaan ook echt brutaal gewoon echt grote punten pakken... in mijn tours, tour Toto. Uh, en waarom? Uh, voor, het voor het klassement. Uh, ja, zou Robert Geesik natuurlijk een klassement kunnen rijden. Wout Poels kan denk ik ook, uh, ook verrassen. Ja. En uh, ja, goed. Voor, voor de tour Toto's dan, dan uh, heb je mm -hmm. mensen die misschien een etappe kunnen winnen. Ik denk daarvan hebben we er veel in Nederland. Uh, met misschien een, uh, ja, een uh, Nicky Terfstra, Lars Boom... Dat soort Kijk, ik kan ze het... niet allemaal, allemaal opstellen. Maar als je het nou eens, nou eens twee zegt, een eentje die etappes gaat, gaat, gaat, gaat winnen... en eentje die, uh, die uh, in het uh, klassement van rol van betekenis gaat spelen. Uh, nou ja, klassement, dat, dat hoop ik. In ieder geval voor onze ploeg ja. uh, ga ik als klassementman vertrekken. Check, waar, waar, uh, waar, waar, waar, Ja. Waarmee waar, ben, nou. jij, ben, jij ben jij tevreden in, in, in de Tour de France? Nou, ik kijk niet zozeer naar posities. Ik wil gewoon uh, ja, een heel goed klassement draaien en dan, dan zie ik in de loop van de ronde wel van wat er mogelijk is en, en wat het maximale is. Maar ga je dan meteen gewoon, gewoon, gewoon beginnen met een aanvallen of ga je eerst, eerst de eerste anderhalf week gewoon, gewoon weer doorkomen? Nou, de eerste anderhalve week, dat, uh, daar zitten al genoeg zware ritten in. Ik denk in Corsica begint het meteen al uh, de derde dag met een lastige rit. Mm. En ik denk een, uh, ja, een klimmetje op tien kilometer voor de finish die mij ook wel goed ligt. Uh, drie kilometer, uh, ruim acht procent. Ja. Dus uh, ja, daar, daar ga ik zeker wat uh, proberen als, uh, als de benen toelaten. Maar goed, uh, de eerste week is natuurlijk vooral vlakke ritten. Ja. Alleen na een, week, uh, na een week ga je de Pyreneeën in, en dan heb je echt twee hele zware ritten. Dus daar hoop ik me te tonen. Dus ik zeg Mollema en ik zeg wie dan voor de, voor de, voor de etappes? Uh, nou, als ik bij onze ploeg dan uh, maar ja. zal blijven, dan... Uh, ik denk Geestink, die, uh, die is gemotiveerd en die uh, kan zeker een ja. bergrit uh, uithalen. En, uh, en Lars Boom, die uh, geef ik ook een goede kant. Ja. Die uh, is in vorm uh, wat, uh, ja. Ja, wat net ook jonger was. Ja, nu toch wel even nog even een laatste ding. Ik kan er eigenlijk niet, niet, niet omheen draaien. Vandaag is natuurlijk de commissie antidoping aanpakken. Heeft vandaag een, het rapport gepresenteerd. Heb je het rapport gelezen? Uh, het hele rapport niet. Ik heb wel een soort persbericht gezien. Ja. En wat, wat, wat uh, vind jij ervan? Nou ja. Uh, ik vond het op zich een goede commissie. Ik denk, uh, ja, ze komen met een aantal aanbevelingen. En, uh, hmm. Ja, daar zit wel wat in. Ik lees er ook een, ook een beetje uit dat het echt vanaf 2008 eindelijk beter is. Ben je niet blij dat jij juist vanaf die generatie mee meedoet? Ja, zeker. Ik ben wel ook, ook, ook ja, blij. ik denk dat het goed is dat we die conclusie trekken. Kijk. Uh, ja, je weet het natuurlijk nooit zeker, maar ik heb in ieder geval het gevoel dat wat zij, wat zij omschrijven, dat het de laatste jaren eigenlijk de, ja, de goede kant op gaat, zeg maar, zullen we maar zeggen. Dat, uh, dat, ja, ik denk dat dat klopt en uh, ja, dat is mooi om te horen. Komt het nou ook een beetje dat, nou, uh, dat je nu ook hoopt dat dit, dit, dit, dit rapport een soort van eindpunt is en dat je nu denkt van nu moeten we het weer echt over wielrennen gaan hebben? Kan dat, denk je? Ja, nou goed. Ja, ik ben bang dat, uh, ja, dat er natuurlijk nog steeds veel over... Uh, over dopingzaken gepraat zal worden en dat we ongetwijfeld ook nog wel uh, ja, renners positief uh, zullen testen de komende, de komende tijd. Of, of desnoods uit, uh, ja, uit het eilid, de hele jaren geleden. Maar goed, ik denk wel dat uh, ja, dit ook wel weer een teken is. Gewoon, ja, wat, wat mensen die zeg maar, in de wielersport zitten al, al langer weten. Gewoon dat er echt, echt wel de een en ander veranderd is en dat het uh, veel strenger is. En dat, ja in ieder geval veel minder doping gebruikt wordt dan uh, een jaar of tien geleden. We gaan het over fietsen hebben, Bouke. De komende ja. tijd. Ja. Daar Zo. hebben we het over. Dankjewel, Bouke Mollema. Gelukkig. Succes in je voorbereiding. Je komt in mijn Exit Dankjewel. Ja, wat er kwam er nou één? Hij Mollema. Komt is, ja, Mollema. Uh, boom. Ja, oké, okay, goed. Niet alleen Turkije zijn grote demonstraties. Ook in Brazilië gaan sinds een week duizenden mensen de straat op. Vorige week werd daar bekend namelijk dat de prijzen van bustickets verhoogd worden. En dat is kennelijk de druppel die de Braziliaanse emmer doet overlopen. Anne Dorstierier, goedenavond. Goedenavond. Maar stiekem gaat het helemaal niet alleen maar over die prijzen van die bustickets, hè? Nee, daar is het mee begonnen. En dat heeft inderdaad inmiddels veel meer onvrede en woede losgemaakt bij mensen. Mm. En dat gaat inderdaad nu vooral over nou ja, overheidsuitgaven en corruptie. En dus inderdaad met het WK... Er worden gigantische stadions natuurlijk uh, gebouwd. Maar dat, was, uh, dat gaat inmiddels met uh, heel veel publiek geld. En dat was mm -hmm. niet zo, uh, zo afgesproken met de kiezers. Het WK komt eraan en belastinggeld gaat daar naartoe. En daar zijn ze niet zo blij mee. Nee, nee. en dus inderdaad vandaag, uh, nou zometeen zijn er weer uh, protesten, ook hier in, uh, in Rio. In Sao Paulo was het al heel groot en hier verwachten ze ook echt weer duizenden mensen die de straat op zullen gaan. Ja. Dus uh, ja, en er, er heerst nu echt wel een beetje een soort van spanning hier uh, onder mensen van... nou, uh, we hopen dat het allemaal uh, goed gaat en dat het mm -hmm. niet uh, uit de hand gaat lopen. Dus dat merk je echt wel dat de ja. sfeer hier uh, een beetje gespannen is. Ja. We kennen de beelden uit Turkije, daar loopt het uh, wel uit de hand, voortdurend eigenlijk. Um, ja. Traangas, nee, je hebt het ook gezien. Is dat ook zo daar? Ja, absoluut. Ja, de politie hier is echt nog uit de, uit de tijd van de, van de dictatuur. Dus het is een militaire politie. En die uh, zullen inderdaad niet uh, voor terugdijzen om uh, flink uh, op te treden. Nou, dat dat gebeurt nou ook al. Met al. Ja, dat gebeurt. Dus ze schieten met rubberkogels. Uh, er is een journalist in het gezicht geraakt. Nou, dat was een fotograaf. Dus die is waarschijnlijk blind geraakt aan mm. één oog. En uh, je ziet inderdaad, nou ja, ze slaan er gewoon uh, flink op los. En uh, dat maakt natuurlijk de mensen alleen nog maar kwaader. Ja, ja. ja dat begrijp ik. En uh, ondertussen is die, die uh, FIFA's Comfer Federations Cup natuurlijk uh, aan de gang. Die uh, is aan de gang, uh, ja. Hebben ze daar last van? Ja, want het was inderdaad dit weekend uh, waren er uh, ook hier in Marrakanijna twee wedstrijden. En rondom het stadion daar werd ook weer uh, geprotesteerd. En uh, toen kreeg je van die gekke tafereelen dat uh, nou ja, de, de journalisten die verslag deden... Die werden, uh, nou ja, dat het, het nieuwsstation werd uit de lucht gehaald. En dat was ook dat het op verzoek was van, uh, van FIFA. Dus ze willen totaal geen slechte publiciteit natuurlijk. Dus ook uh, nou ja, demonstranten werden telefoons afgepakt, camera's afgepakt. En journalisten, daar werd ook weer flink op uh, op ingehakt door de politie. Dus het is echt wel. Uh, ja, ja, dat maakt de mensen alleen, alleen maar bozer, denk ik. Hoe lang gaat dit nog duren? Schat jij in? Uh, ja, het is echt een beetje moeilijk. Het is nu een week aan de gang. En uh, ik denk ook dat het weer van vanavond afhangt. Uh, ja, wat daar een beetje de uitkomst van is. En of er nu eindelijk in Sao Paulo zou er al uh, gepraat worden met de demonstranten. En ja, de politiek moet toch echt wel uh, gaan hm. luisteren. Anders dan, uh, zal het inderdaad alleen maar groter worden, denk ik bang. Grote demonstraties dus in Brazilië. Allendors, dankjewel. Graag. Gedaan. Dit is Radio 1. Iets na half tien, de hoofdpunten van het NOS journaal met Christian Bonenbakker. Minister Schippers ziet af van de eigen bijdrage voor de spoedeisende hulp.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 Maar dat blijkt niet te kunnen. Omdat niet-acute bezoeken niet worden gedekt door verzekeraars. Patiënten betalen de rekening nu dus al zelf. Drie leerlingen van de Ibn Galdun-school in Rotterdam... hebben hun kort geding tegen de onderwijsinspectie verloren. Net als hun medeleerlingen moeten ze hun examen overdoen. De rechter wijst erop dat twintig leerlingen van Ibn Galdun... hebben toegegeven dat ze gestolen examens hebben ingezien. En vindt het daarom terecht dat alle leerlingen van de school opnieuw examen doen. Burgemeester Haan van Vlieland stapt op... Afgelopen vrijdag werd hij mishandeld en bedreigd. Volgens de politie ging het om problemen in de relationele sfeer. Door het incident is het vertrouwen in zijn functioneren verdwenen, zegt Haan, die partijloos is. En in Kopenhagen hebben honderden moeders geprotesteerd met hun baby aan de borst. Aanleiding was de uitspraak van de Deense Raad van Gelijke Behandeling... dat horecabedrijven borstvoedende moeders mogen weigeren. Aan het protest deden ruim 300 moeders mee. Het motto van de actie was het zijn maar borsten. En dat was het nieuws. Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. Premier Cameron die heeft er een frink probleem bij. Een heel stel boze Turken en Russen, dat hoor je straks. En met Hatim Hisham en Andreas zometeen meer Marokkaanse komedie. Maar eerst leuk met de tweets van vandaag. Ja, ik zit even op te zoeken wat het zijn van borsten is in het Deens. Kan nog wel van pas komen <lacht> natuurlijk, <maar goed>. Ja. <lacht> Belangrijk nieuws vandaag. Ad Melkert heeft namelijk verteld niet per se om willen... tegen een terugkeer in politiek in Den Haag te staan. Veel ja, reacties online. Ja. ja. Johan Frets die zegt Winnie Zorgdrager en Ad Melkert in het nieuws op één dag. Paars all over again. Harry Veenendaal die zegt Ad Melkert terug in Den Haag. Dan ook Winnie de Jong. Dat zouden we eigenlijk niet moeten willen met z'n allen. Mosky die zegt eerherstel voor Ad Melkert. Laat me niet lachen. Krijgen we ook dan ook het kwadje van Kok terug. En Janne Brouwer die zegt nog even. En ook Lubbers van Acht. En Wiegel keren weer terug. En Lucas Hartong die verwijst naar dat ene filmpje wat heel veel mensen doen. Pim Fortuyn tegen over Ad het in debat. Bevallen? Het hoort erbij. Oh. Nou, dat klinkt niet erg enthousiast. <laughs> dat belooft nog wat te worden. En er komt ook een superprovincie. Is de bedoeling Utrecht, Noord-Holland en Flevoland moeten worden samengevoegd. Vandaag werden die plannen een beetje uitgelegd. En er is ook een voorlopige naam. Het heet Noordvleugel. Alfred Meester komt uit Groningen en zegt... bewijs van afgrijzelijk randstaddenken Noordvleugel. De naam van samengevoegd Utrecht, Flevoland en Noord-Holland. Wij zijn het noorden. Damn it! En Tom Laurissen, die vindt het ook niks. Megaprovincie heet voorlopig Noordvreugel. De minister van BZK noemen we tot na de orde mafketel. Corrie van den Brenk heeft nu al heimwezen. Ze zegt: Megaprovincie heet Noordvreugel. Ik wil gewoon in Utrecht blijven. Of is dat misschien geen optie? Nee, Corrie, dat is geen optie. En Marisha Kip die ziet er wel wat in. En ze zegt: Nou, je kunt veel van plastic zeggen, maar niet dat hij creatief is. <lacht> eh, Peter van Heiningen die zit alvast <lacht> na te denken over de nieuwe naam. Hij zegt: Wie weet er een mooie naam voor die megaprovincie? Is het misschien Beemster Heuvelland of Noordflevel Utrecht? En dan er is ook nog een een hele mooie naam. Die gaat dus rond op Twitter. Een samenvoeging tussen Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. En het is Flutland. Ja, ah, dit. Ja, ja. Ja, God is Dead is de nieuwe single van Black Sabbath. Uh, het nummer staat... Uh, uh, op het album 13. En daarmee heeft de band van Odyssey Osborne voor het eerst in 43 jaar weer een nummer 1 notering in de Britse albumlijst te pakken. Is 43 jaar, dat is zo'n lange tijd. Is ongeveer een, een halve eeuw. Hoe oud ben jij, Willemijn? 38. Uh, ja. Geloof ik. Ja. 37. Ja, Kijk, ze zitten allemaal zo in, het team? Ja. Mm. Uh, mm. 20. 20. nee, <laughs> <laughs> Kijk, we zitten ongeveer in dat... <laughs> goed, halve eeuw dus. En, en daarom is het goed om even terug te gaan in de tijd. En daarom spelen wij... De grote 43-quiz. Vraag 1. 43 jaar geleden, in 1970, werd het Eurovisie Songfestival in Nederland gehouden. En het was omdat Nederland, in het jaar ervoor, in 1969, het Eurovisie Songfestival won met dit liedje. Want hij zat zo vol muziek. Hij zong voor groot en klein publiek. Hij maakte blij, melancholiek. De tromadoe. Maar Nederland was niet de enige winnaar. Er waren vier winnaars, want ieder land kreeg 18% van de stemmen. Wie waren die andere drie winnaars? Deze is voor Willemijn. De andere drie winnaars in 1969. Spanje. Ja, Dat klopt? Frankrijk. Dat klopt ook? En Engeland. Dat klopt ook. Wauw. Wow. En dat was gokken? Sommige dingen weet je, hè. Dat ja, je wat een onzinnige informatie. Ja. Ja. Vraag 2. 43 jaar is een hele lange tijd. En uh, dat uh, zie je eigenlijk altijd het beste aan de kindsterretjes. Een kindster van 43, dat is ontzettend lang geleden. Je hoort drie fragmenten <lacht> van sterren die al jong beroemd waren. De vraag is, wie van deze drie artiesten is niet 43 jaar? De eerste artiest. Haar te iemand op aan te houden. de Munk, hè? Ja. Tweede artiest. Ik ben zo erg verliefd. Wie is dat? Bibi. Bibi Sujari, ook een kindster vroeger. En de derde artiest: Baby, I want you come. Come into my house. Robbie Williams is een fragment uit zijn Tick-Dead periode was hij nog ontzettend jong. 1993. En hij was 16 toen hij dit zong. Nou jongens, deze is dan voor Erwin. Welke van deze artiesten niet? Danny is ouders, zeg je? Nee, dat is niet goed. Oh. Het is uh, Robbie Williams, want die is uh, 39 jaar oud. Dus oh. niet 43. Danny is al Jij dacht dat Danny filmen? de Munk ouder is dan 43? Ja, dacht ik ja. Dat ziet eruit als 23 nog steeds. Toch? Ah, nee. Oh. Nee. nee. Ik maar zie eruit als 23. Graag oh, ja. oh, ja, ja, ja. ja. nee. drie. Jo. Laatste vraag. Gaan we even terug, uh, 43 jaar uh, uh, terug in de tijd, naar de zomer van 1970. Een goed heenkomen zochten en vonden deze zomer ook veden op de Dam in Amsterdam. Men bedacht ook een naam voor ze: Damslapers. Maar tenslotte moesten ze toch weg. En burgemeester Sam Kalden zei hun persoonlijk de wacht aan. Ja, de vraag is: wie waren eigenlijk die Damslapers? Deze is voor jou: is dat A. nozems, B. hippies of C. krakers? Wauw, ik ben in 75 geboren, dus uh, uh, krakers. Dat is niet goed. Niet goed. Hippies. Hippies. Hippies. hippies. Dat wilde ik zeggen. Maar ja. In Marokkaans betekent hippies krakers. Sorry, het was Marokkaans. Ik moest even schakelen. Ik heb net de Translate weggeklikt. Dat was het Willemijn. De grote 43-quests. Dankjewel Luc. Zometeen meer over Marokko Comedy. Het geheim. Maar is dodgy kunnen af. 96 Alweer good enough, Dodgy. Radio 1. BNN Today. Hoi. Meisje. Hey. Meisje. Hey. Meisje. Hey. Hey. Hey, hoer. <lacht> <lacht> Wat ik heb zangers man. Ze kijkt niet eens. Ben je doof of zo? Ben je doof? Ja. Oh, ze is doof. <lacht> uh, iedereen kent dit stukje wel. Ja. Najib Amali, um, Hij krijgt navolging. Hij heeft navolging. Want er is veel aanstormend Marokkaans comedy talent. Hatim Filali die organiseert Comedy Nights met deze nieuwe getalenteerde jongens. En dat scoort. Dat scoort zelfs heel goed. De optredens zijn uitverkocht. Het publiek gaat uit zijn dak. En dat terwijl, uh, we hadden het er net over. Het theater onder de meeste Marokkaanse... Jongens en meiden niet zo heel populair is, nu dus wel. In de studio bij mij Hatim Filali van Marok Comedy... en Andreas Fleischman adjunct directeur van het Amsterdamse Theater De Meervaart. En comedian Hisham Enadre. Heren, nogmaals, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. goedenavond. Um, wat we net hoorden, Najib Amhali. Daarvan zei jij in het begin, Hatim. Dat is, eigenlijk, dat, dat is de Nederlands voor veel Marokkanen. Ja, nee, die nee, is niet de Nederlands van heel veel Marokkanen. Het is, omdat wij niet voor uh, lange termijn plannen... komen we dus niet aan die tickets, omdat ze heel vaak uitverkocht zijn. Ja, maar ik begreep dus, ook dat, dat, het, dat het qua soort ook al niet zo goed nou, ligt. Dus, dus, dus uh, Amhali, de humor van Najib Amhali is ook, is een, ook typisch Hollandse humor... En, ja? en dat is net iets anders dan, dan, dan Marokkaanse humor. Het blijft leuk, het is hartstikke leuk. Wat uh, gaat over niet dat is straks op mij over. gaat opwachten bij <laughs> het toilet. Dat hij <laughs> staat mij van, in, wat zegt over gezegd over mij. Hij heeft een, een kantoor mij. naast de meervaar. Ja, he, precies. Maar, <laughs> maar waarom, waarom, wat we net hoorden, waarom is dat dan, want het gaat over Marokkanen? Dat is de grap draagt, maar jij ja zegt, het is typisch Hollandse humor. Nou, kijk, ik, het is niet typisch Hollandse humor. Kijk, hij komt ook met leuke voorbeelden aan. Net van, hé hey, meisje, meisje, hé hey, ja. hoer. Uh, dat is een herkenbaar <laughs> voorbeeld van ons allen toen we nog jong waren. En, <laughs> en dat riepen we ook allemaal toen we nog jong waren. Dus dat is herkenbaar. Dan moet je dan omlachen. En, uh... Maar waarom, waarom... Want jij zei... Ik vroeg van hoeveel Marokkanen gaan daar naartoe. te zei Nou ja, 90% is, is Hollands. Nou, bij Najib. In, in, inmiddels. Hè. Ik bedoel, dat was ja. niet zo. Ik bedoel, ik heb Najib gezien... Uh, maar wat is er 15 op, jaar geleden wat is er zo in zo Utrecht. En toen zat er gewoon nog echt een zaal vol jonge Marokkanen. En ja. dat heeft... Kijk, het hoeft te, de onderwerpen bij Najib uh, die hebben misschien steeds minder te maken met zijn achtergrond. Maar daar kun je ook niet twintig jaar lang grappen over maken. Natuurlijk. Maar dus en dat is denk, het misschien een beetje? Dat is het ook. Hij is er zelf denk ik ook een beetje uh, uh, verder dan alleen maar grappen over Marokkanen maken. En uh, dat is een goede ontwikkeling ook, vind ik. Want Kijk, als Nederlandse cabaretiers grappen over Marokkanen maken... Nou die weten we meestal van tevoren, die zie je echt hier aankomen. Oh, het is radio, sorry. Die zie je van ver aankomen. Ja, het ja. zijn altijd dezelfde grappen. Ja. En uh, Najib heeft daar natuurlijk als eerste een beetje een andere twist aan gegeven... door soms, op, eh, zeker met Free Fight en zo, op een best wel agressieve manier... Uh, en op een kolderieke manier tegelijkertijd dat te laten zien. Mm -hmm. uh, maar die is dat ook inmiddels wel weer een beetje ontstegen. En, en gelukkig heeft hij ook meer publiek dan alleen maar Marokkanen, kan je zeggen. Want dat is dat. dat uh, maar wat is het geheim? Als je stelt... Uh, uh, Hans Theo, Theo Maassen, yeah. waarom, waarom zitten daar... Geen Marokkaan in de zaal. Even afgezien van, van het feit dat je van, van, tevoren, te van tevoren een kaartje <laughs> moet kopen. Nee, die gast niet. Het is wel zo met Nederlandse cabaretiers dat het natuurlijk al vrij vrij snel uh, het is een sport om heel grof te zijn. Mm -hmm. uh, dat, dat, uh, dat hoeft niet altijd leuk te zijn. Moet je, je moet van hele goede huizen komen, wil grof ook echt leuk zijn. Dus Marokkanen uh, de, houden niet van grof. Nou, ik, het leuke is dat de toon wel verandert nu. Als ik kijk naar wat er bij ons gebeurt op die Marokkomedieavond, er zitten altijd ook een paar Nederlandse comedians tussen. Nou, die gaan heel gauw altijd weer die, die grove kant op. Wat soms leuk is, maar, maar soms niet. bedoel je grof over, over seks? Seks, uh, uh, over uh, nare dingen, over geloof zeggen. Uh, uh, kiezen okay. grapjes over je moeder, weet ik het allemaal. Uh, en het ik merk bij, de, bij die Marokkaanse jongens... dat het gewoon... Ja, er zijn wel bepaalde codes. Sommige dingen doe je niet. En uh, ik ja? denk dat het goed is. Want kijk, het, het paroolschreven van het weekend... ...seks en geloof <kuggen> mogen niet of komen er niet in voor. Ja. Nou, dat is het niet. Het wordt alleen anders uh, aangesproken. Is Isham, uh, jij bent comedian. Sommige dingen doe je niet als Marokkaanse comedian. Wat doe je niet? Nou, ja, wat, uh, wat Andreas al zegt. Niet over, niet over seks praten. Niet over maar stel dat je dat doet. Je staat er in de meervaart en je maakt een ja. grap over seks. Wat gebeurt er dan het in de zaal? Het daal? is een soort vorm van taboe. Mensen die schrikken er een beetje van af en die, hebben, die willen... Kijk, iedereen heeft seks. We zijn allemaal mensen. Maar toch wil, weet je is het niet bespreekbaar of zo. Weet je, het is een beetje van taboe. Maar ook niet heel voorzichtig. Ja, je kan het wel als je het heel genuanceerd brengt en heel mooi inpakt en een strikje eromheen en een bloemetje erbij, dan gaat het nog wel. Ja, ja. Maar gewoon zo recht toe gaan. Nee, dat wordt te grof. Dat wordt van nee. hé, hey, dat kan je niet maken dit, weet je? Vooral ook omdat Marokkanen met hun uh, vaak ook met hun, misschien wel met hun uh, familie of ouders of wat er nou komen, dan is er nog een soort van respectkloof wat het nog ongemakkelijker ja. maakt als je over dat soort zaken gaat praten. Geen seks, geen geloof. En ik begrijp veel... of uh, veel, maar de, uh, ja, vrij veel grappen over jezelf. Veel zelfspot, veel humor, zelfhumor. Zelfspot, veel herkenning, veel herken, herkenbare dingen. Daar ja. hebben we een voorbeeldje van. Wat wij Marokkanen echt heel erg lastig vinden, dat zijn beleefdheden. Stel je voor, iemand is overleden bij je in de familie. En je komt binnen en dan komt een tante, die komt naar je toe. En die zegt tegen jou, Baraka verrask." wat zeg je terug... I Amine. Mean, uh, like Laiwerkviek? Nee, ook niet. Dan Ga je de mist in, hè? Weet je wat je het beste kan doen? Wat ook alle Marokkanen gewoon doen. <laughs> ja, maar dat zijn. Nou, versta ik natuurlijk niet. Nee, want maar ik dat is de beleefdheidsvorm, hè? Ik bedoel, ja. uh, in, in, in, in het Arabische, Marokkaans, in Marokkaanse taal hebben we heel veel beleefdheidsvormen en, en daar hebben heel veel jongeren daar moeite mee, wat zeg je terug, want bij elke zin heb je weer dan een antwoord op ja, ja. dus dat weet je niet, en dan is van uh, ja, dan hoor je bijvoorbeeld ik, en dan weet je niet wat je moet ja, dan zeg je Allah. dat is heel herkenbaar snap ik, deze humor snap ik dit is ook niet leuk Nee, dit is ook puur voor, op Marokkanen ja, precies. wat Salah doet, is puur van Marokkanen wat Marokkomedi doet, is ja. niet puur voor Marokkanen precies. Nog, een, ja, precies. Voor, nog een voorbeeld dan, wat ik begrijp uh, veel zelfspot, maar ook veel uh, lachen om andere culturen, bijvoorbeeld over Turkije. Turkse mensen stoppen in ieder Nederlands woordje de letter H. Zeggen ook bijvoorbeeld geen patat, maar patat. Karnemelk. Ja, le karnemelk lekker karnemelk letjer. Weet je, gaan gaat er bijna bij zingen. Karnemelk letjer. Dit is voor jou, dit hè? Is van mij. Ja, dit is ook ja. niet echt puur voor op jou? Hollands uh, ja. gebaseerd, maar kijk... Maar waarom al die grappen over nou, Turken? Kijk, waarom is dat leuk? Wij de meeste Marokkanen, ik denk 95% van Marokkanen, woont in een multiculturele uh, buurt. Ja. En dan kom je heel veel soorten uh, uh, andere, uh, mensen van andere culturen tegen. Turken, Surinamers. Nou, en dingen ga je dan opvallen. Ja. En Turken die praten nu eenmaal zo. En voor Marokkanen is het heel herkend. Voor Nederlanders. Ja, die komt bijna niet in een, in een Turkse bakker of wat dan ook. Dus ja. voor Marokkaan is het gewoon herkenbaar. Dan geef we geven een voorbeeldje. Uh, nog eentje. over grappen over Turken. Dus als je asielzoeker bent. en je wilt in Nederland verblijven. moet je verdomd een goede reden hebben. Dus je moet echt niet aankomen met zo'n reden van. Mijn name is Maliki Babidi Job. Dat ging niet over Turken. Nee, dat uh, is jouw nee. favoriet, Andreas? Samir uh, V. Ja, dat vind ik een beetje lastige vraag aan deze tafel met uh, met de comedian. Ik vind, ik vind Samir een hele, uh, ja, dat, dat dat dat is een hele sterk opkomende jongen. Ik vind dat hij dat zijn grappen zijn gelaagd. Uh, uh, hij, hij denkt er goed over na en hij, hij, hij gaat niet in één hoek zitten. Dus hij uh, benadert het zeg maar, wel vanuit, vanuit Marokkaanse gedachten. Of in ieder geval vanuit zijn ervaringen die hmm. hij heeft. Het gaat ook heel vaak over opvoeden en dat soort dingen. Wat leuk is, wat voor ons een kijkje is in een andere cultuur. Wat ik merk aan tafel, ik zie Erme niet heel erg lachen. Ik moet ook niet heel erg lachen. Um, zijn ja. wij te wit? Jullie hebben gewoon geen humor. Nee. Ja. Ik denk, ik denk nee. Maar nee. Maar ik, Voor ik, jullie wel. hebben andere cabaretiers. Maar maak je niet enorm veel grappen gewoon over Nederlanders? Ook. Tuurlijk. Ook, tuurlijk. Nou, nou, kom, cool. weet, weet, weet je wat het is? Uh, je hebt Kijk. net uh, bijvoorbeeld Salahadine laten horen en al. Uh, dat is niet voor een comedy publiek, zoals die al zei. Hmm. Uh, bij ons is het echt puur Nederlands. En uh, bij een Marok comedy is het lachen met Marokkanen en lachen om Marokkanen. Maar ook hmm. om andere culturen. Hollanders, Surinamers, ja. Sterke. Iedereen komt aan de beurt, echt letterlijk. Het zijn ook, als ik over mezelf ben, ook actualiteiten wat ik aanpak. Okay. Gewoon wat je in dagelijks in het nieuws hoort en leest... Het is dus niet altijd alleen maar over Marokkanen. Of er zitten dingetjes di tussen. Maar er zitten genoeg ja. dingen. wat het wat algemeen blank publiek ook gewoon heel leuk vindt. Maar veel dus over. Uh, het moet herkenbaar. Of, ja, ja. Veel is herkenbaar. vanuit je familie of, of, of familiesituatie. Bij mij niet altijd, nee. nee, nee, nee. Maar dus, je zegt van. jullie moeten niet lachen. Ik, ja, ik ja. nodig jullie hierbij uit. Kom een keer lachen. Lachen Marokkanen. En, uh, <laughs> je gaat echt met wallen onder de ogen betrekken. Ik heb vanmiddag vrij veel zitten bekijken op YouTube. maar niet alles leent zich om hier uit dat dus nee. je nou, een langer ja, stuk moet zien. Ja. En ik heb toch echt wel een aantal keer heel hard gelegd. Oh, kan ik melden. Even, even uh, tot slot. Uh, we kennen de, de Caribbean Combo. Hè, met de even ja. vivir en jandino Dino. Ja. Um, die is super populair. Uh, kan je zeggen, nu zijn de Marokkanen in opkomst. En over een tijdje... De Bulgaren? Het is interessant, ja, dat, de, de, wellicht of de Polen, of uh, er zijn natuurlijk nog ja? veel meer uh, m, uh, minderheden tussen dus aanleidingstekens die, uh, die uh, <laughs> misschien het theater in Nederland nog moeten ontdekken. Ja. Uh, mind you, ik bedoel, de, de, het gemiddelde theateraanbod in een, in een grootstedelijke Schouwburg is natuurlijk heel wit. Dat is gewoon zo. Ja. He, dat richt zich heel erg op de, op de blanke middenklasse, om, om het zo te zeggen. Maar de creeping combo is overigens ook in de meervaart ontstaan. Uh, dat is natuurlijk een succesformule ook. En uh, we zijn bezig met een concept wat in het begin Arabian Combo heette, maar nu waarschijnlijk Capsalon Kemal gaat heten. En dat wordt, een, uh, dat wordt een toneelstuk, dat wordt een comedy uh, gespeeld door uh, vier acteurs uh, die we al hebben geselecteerd. Mohamed en Sinan, Eroglou. En daarna komen en, de Polen. En, nou, dat weet ik niet. Er is nog heel veel te Die doen en uh, de Polen moeten ook <laughs> zelf komen. Het is niet zo dat ik een Poolse wijk inga en zeggen jij gaat bij jij ons gaat theater doen. maken. Maar er moet wel een basis zijn, zoals bij het team van ook organisatorisch talent ja. en een netwerk. En dit ja. loopt in ieder geval waanzinnig goed. Ja. Radio 1, Willemijn Veenhoven. Today. Tot slot nog even kort. Het Britse afluisterschandaal krijgt een behoorlijke internationale staart. De Turken, de Zuid-Afrikanen en de Russen zijn woedend op de Britten en eisen opheldering. Michiel Willems in Londen, goedenavond. Hi, goedenavond. De wereld is boos. Hoe, hoe groot is dit probleem voor Cameron? Nou, behoorlijk groot eigenlijk, want het begon vanochtend met onthullingen dat uh, de Turkse minister van Financiën zou zijn afgeluisterd... tijdens de G20-top in Londen in 2009, dus de Turken boos. Daar kwamen later vandaag de Russen bij. En ook de Zuid-Afrikanen willen een opheldering. Dus het wordt nog een behoorlijk probleem. En de timing is heel ongelukkig voor hem natuurlijk... want vandaag is de G8-top begonnen in Noord-Ierland. Ja, ja, ja. En ze zijn allemaal kwaad, want het zijn... Uh... Nou ja, we hebben de verhalen gehoord hè, hoe, hoe ze naar... Een... Gaan jullie maar lekker hier zitten werken, achter je laptop speciaal voor jullie geselecteerd? En ondertussen werden ze allemaal afgeluisterd. Ja, het is toch wel heel kwalijk. Ik bedoel, nep-internetcafés, valse businesscenters, ingebroken in blackberries. Als het inderdaad allemaal waar is, want dat moet nog maar blijken. Maar als het waar is, dan uh, ja, zijn alle internationale wetten wel een beetje aan, uh, aan de laars gelapt van de Brit. Ja, ik neem aan dat er nu nou ja, maatregelen zijn genomen dat dit niet, niet, op deze top niet nog een keer gebeurt. Nou, dat is nog maar te zeggen. Maar dat zeggen. weet je niet natuurlijk. Um, nee, dat weet je niet. En het, de timing natuurlijk dat dit naar buiten komt, uh, gisteravond en vanochtend, is... Natuurlijk omdat nu al die wereldleiders bij elkaar zitten in Noord-Ierland. Dat hadden ze vorige week ook al naar buiten kunnen maken. Dat is natuurlijk al jaren bekend onder de mensen die dit weten. Uh, maar het gaat er nu om een beetje. Wat gaat er nu de komende weken en maanden gebeuren? Ja. Uh, komt er echt bewijs? Komt dit in rechtbanken terecht? Gaan ambassadeurs echt op het matje worden geroepen? En moet Cameron echt op de knieën? Of zal dit, net zoals het schandaal de afgelopen weken hoopt hij een beetje doodbloeden en overwaaien. Ja, ja. ja die, um, de, de groot verhaal is natuurlijk de, de, de G20-top uh, in 2009 waar het allemaal misging. Ik begrijp um, dat het verhaal is dat toenmalig prime minister Gordon Brown... dat die daar echt wel van uh, geprofiteerd heeft van het afluisteren op, op die top zelf. En dat dat toch wel echt een heel groot schandaal is. Ja, het was uh, wat dat betreft de G20-top. Iedereen was er toen de tijd ook heel verbaasd over, kan me nog goed herinneren. Het was echt een lichtpuntje in een heel donker en al heel snel vergeten premierschap. Goh, wat had Brown het goed gedaan, wat had hij het goed georganiseerd, wat liep het allemaal lekker, wat voelde hij die, voelde die al die landen goed aan. En nu kun je dus een beetje voorstellen waarom. Want als je weet wie met wie belt, en blijkbaar kreeg Bra uh, Brown elke 45 minuten een update, uh, Ja, dan wordt het makkelijk om op mensen in te spelen. Ja, ja. Wat, voor, wat voor staartje gaat dit krijgen, denk jij? Nou ja, het ligt er allemaal een beetje aan wat er met die klokkenluiden in Hongkong gaat gebeuren. Hè? De Groot-Brittannië heeft sowieso ja. al gezegd, als je naar uh, de UK vliegt, want daar wilde die eerst naartoe, dan word je direct gearresteerd. De Chinezen willen hem niet. IJsland, hè, een beetje toevluchtsoord voor klokkenluiders heeft eigenlijk ook onder druk van de Amerikanen... de Britten zeggen: we willen je niet. Dus waar natuurlijk die man in Hongkong... Uh, Edward Snowden heel ja. bang voor is... is dat hij media-aandacht weg hebt en dat hij, zoals hij ook al heeft aangegeven... dat de CIA en MI6 en MI5 dan achter hem aankomen... en dat wij over een half jaar of een jaar lezen... Goh, Snowden heeft een auto-ongeluk gehad... of ja, Snowden is ja, ja, ja. van... Shellbound gevallen. En daarom uh, blijft hij in het nieuws, denk ik, om onder de aandacht te blijven. En heeft hij vandaag nog een, uh, een sessie gedaan. Dankjewel, Michiel Willems, onze man in Engeland. Yo, BNM Today. Willemijn Veenhoven. Bijna tien uur rondje langs bekend Nederland. Als de eerste de burgemeester van Groningen, Peter Winkel. Hallo Willemijn. Overmorgen is mijn verjaardag en word ik 49. Eén jaar nog en dan is Abraham aan de beurt. Ik herinner me hoe mijn vader en moeder Abraham en Sarah... in speculaas kregen toen ze vijftig werden. Hoe kan het dat een mens zich altijd jonger voelt dan hij is? Dat moet wensdenken zijn. Terug verlangen naar de tijd dat je jong en knap was. Niet meer dan dat, want gelukkiger was je niet. En actrice Karso? danmes. Hé, hey, Willemijn, met ben uh, Ik heb uh, een aantal prijzen gewonnen deze week. Um, um, ik zei tijdens de prijs dat ik... Uh dat ik in zes maanden eh, 13 landen heb bezocht. En dat vindt me wel heel erg op. Superveel. En uh, alsnog wil ik ergens naartoe. Ik wil heel graag nu naar uh, Porto Vino. En dan voor vakantie. En als laatste sportcommentator, even ten Napel. Bonne sera Willemijn. Ja, ik zit helemaal in Italië. Ik heb vandaag de Stelvio en de Gavia gedaan. Nee, niet op een fiets, op een brommende fiets, op een motor, met mijn motorvriendjes. Nou, nou, nou, dat is mijn avontuur. Als je dan bedenkt dat bijvoorbeeld Henk Lubberding en Johan van der Velde, die Gavia een keer in de sneeuw naar beneden hebben gereden. Want Lubberding vertelde toen, wat wel grappig, hij heeft daarna een uur onder de douche gestaan... en zijn piemeltje was nog niet groter dan een centimeter, willen <lacht> mijn. notte. Heb je die ook gereden? Ja, de Gavia. De Gavia, fantastische beglimming. Door de sneeuw heen. Fantastisch. Ik zie je weg erom. Ja, echt. Erwin Wedemars, dank tot volgende week. Hatim, Filali dank. Andreas Fleischman, Hiesman en Aderen. Heren, veel succes met ja. de <tus> comedyavonden in de, de meervaart. Het. Zometeen langs de lijn met Jack van Gelder. E M M M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 Kijk op prorailnl veiligheid voorop. Als je altijd ICT'er bent geweest en je valt een keer uit het reuzenrad, dan hoef je niet opeens charmalepeller te worden. Bij Movier verzeker je het inkomen van je eigen beroep en hoef je geen ander werk te accepteren als je arbeidsongeschikt raakt. Kijk op moviernl zeker van inkomen. Ben jij een zelfstandige IT-pro en hecht je waarde aan uitdagende projecten... een goed tarief en je zelfstandige positie? Met het beproefde Total Match systeem van IT Staffing... wordt je op waarde geschat. IT Staffing. Good thinking. ITstaffing.nl Ook juristen en DGA's gaan naar... movier.nl slash zeker van inkomen. Dit is Radio 1...